Door meegens met het NOS-journaal. Jordan Bardella van het Franse Radicaal Rechtse Rassemblement National... heeft zijn aanhang opgeroepen om te gaan demonstreren... tegen de veroordeling van partijleider Marine Le Pen. Zij werd gisteren uitgesloten van verkiezingen en veroordeeld tot huisarrest... vanwege jarenlange miljoenenfraude met Europees geld. Of veel mensen gehoor zullen geven aan de oproep is de vraag. Uit een peiling blijkt dat 57% van de Fransen de straffen passend vindt. 13 bruggen en viaducten in Nederland worden eerder vervangen vanwege het risico op haarscheurtjes in de constructies. Dat staat in een brief van minister Matlener van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Bij de bouw in de jaren 50 en 60 is er waterstof in het staal terechtgekomen. Daardoor kunnen haarscheurtjes ontstaan. Maar volgens Rijkswaterstaat is er bij de 13 bruggen en viaducten geen direct instortingsgevaar. Hulpdiensten houden rekening met de mogelijkheid van een dijkdoorbraak bij Leiden. In dat geval komt een stuk landbouwgrond onder water te staan. Eerder vandaag verzakte een deel van de oever van het Valkenburgse meer. De hulpdiensten hebben opgeschaald, zegt de veiligheidsregio Hollands Midden. Achter de dijk ligt landbouwgrond, er staan geen huizen, maar de gevolgen voor de grondeigenaren kunnen enorm groot zijn, zei de veiligheidsregio tegen Omroep West. Bax Music is door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Het is een van de grootste webwinkels voor muziekinstrumenten en apparatuur in Europa. Bax kampt al langer met financiële problemen. Zo had het een schuld bij de Belastingdienst door de coronapandemie. Het enige lid van de directie werd begin dit jaar ontslagen. Hij zei vorige week al dat hij een doorstart wilde maken. Vakbond CNV ziet dat niet zitten. Omdat de directeur Bax Music op een vreselijke manier zou hebben geleid. Het weer vanavond droog, vannacht wordt het 1 tot 7 graden. Morgen een zonnige lentedag bij ongeveer 17 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw veel zon en nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkenveen en Knoopert Amstel. Drie kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A9 van Diebinnen en Alkmaar. die is dicht tussen Holendrecht en Alsmeer. Op de Ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag 20 minuten oponthoud. Op de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 10 minuten. De N201 Hilversum richting Uithoorn voor Wilnis 10 minuten. De N201 Hilversum richting Hoofddorp tussen Vinkenveen en Uithoorn. Een kwartier vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Monster, how do you like your reds in the morning? I like mine with a kiss.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 I didn't slip, I wasn't tripped, I fell. I'll how? I'll be glad to speak at that adventure now. There I was, minding my business, a thing that love was only juvenile pass, and then I fell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 Oh, rock chairs got me. Oh, rock chairs got your father. Oh, yes. King by my side. Oh, we're well, kings by his side. Oh, sing it. Fetch me my son Oh, you want some gin, father? Oh, no. Virginia.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 Do you remember dear old Aunt Harriet? Yeah, yeah. What a swinging chick she was. How long in heaven she be? Send me a sweet Harriet and Harriet for the end of the troubles, I. Oh, rockin' chair's got me. Oh, what a swinging rocking chair! And the judgment day, oh, the judgment day, is driving oh, upon yes, me, yes, and, and I'm chained to my own. Dreaming pretty mama Thank you, yeah You remember old man, Harry, yeah. Yeah. yeah She cut out, didn't she? Yeah, she split way Up the heaven, she be Well, I hope she's up there But I kind of doubt it Oh, in the pot Hot, yeah Oh, swing, though, yes In my air-conditioned chariot Yeah, got to ride, I got to ride oh, the the Yeah Yeah Yes, I've seen Nobody knows the trouble I'll see And Jake gets it with some red meat and some rice, and the judgment day. Whoa.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 Stukken die ik nu graag ga laten horen. Dat is een vertaling van het stuk Dead Sabotage. En zij hebben dat genoemd: Maanlicht, de Issies.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 er geen ster is Zucht ik en ik wens mezelf dan toe Wat romantiek Een heel klein zoentje in een mooi zoentje bij manenschijn Zo'n klein amouretje bij wijze van pretje kan zo zalig zijn Kleine lieve woordjes, kusjes in een zacht. Hebben menig meisje zo dikwijls reeds geluk gebracht Een heel klein zoentje in een mooi zoentje bij manenschijn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 een eigen trio opname van hem. Waar hij uh, samen met uh, René Rassens piano en Jonathan Johansson op het slagwerk speelt. En hoe smaakvol hij speelt kunnen we ook mooie solo momenten. We gaan luisteren naar een stuk. Uh, The Days of Wine and Roses. Niels Henning Östert-Petersen. Thank you.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 Het slagwerk, en dat is de klassieke CC Rider. <middling> I'm Jimmy Smith, het eerste uur ZFM Jazz op zondag zit er alweer op. Tot na het journaal. En dan hebben we weer een uur. All oh, the shark has Pretty teeth, deals. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9.